Het NOS nieuws van 1 uur. Waterwacht in Amsterdam zijn zes mensen onwel geworden door een pakketje met ricine. De giftige stof zat in een fles die brak toen het pakketje viel. De zes ademden vrijgekomen dampen in en moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Een speciaal brandweerteam heeft het lekkende pakketje opgeruimd. Het is niet duidelijk voor wie het bestemd was. SP-leider Roemer vindt het een grof schandaal dat het woord armoede in de troonleden niet voorkomt. Bij de algemene beschouwingen zei hij dat het kabinet de tweedeling in de samenleving vergroot... en dat mensen daardoor het vertrouwen in de politiek verliezen. De algemene beschouwingen zijn begonnen met een schorsing vanwege een discussie over de Koran. pvv lader Wilders eiste dat het voor moslims heilige boek uit de Tweede Kamer verdwijnt. De Koran ligt op de tafel van de Kamervoorzitter, samen met enkele andere boeken, waaronder de Bijbel.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 De ouders van een jongen van 15 die naar Syrië zou zijn vertrokken zijn hun zoon achterna gereisd. Ze willen voorkomen dat de jongen uit Gouda zich aansluit bij strijders van islamitische staat, schrijft het AD. De jongen van Iraakse afkomst kwam na de zomervakantie niet meer opdagen op school. De ouders krijgen hulp van een Belg die vorig jaar naar Syrië vertrok om zijn zoon terug te halen.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Sommige deuntjes die hebben het wel. Je hoort het en je weet het meteen. Hè? Mm. Briljant melodietje. De... Postbank, ja. Dat is knap van u, want ze zeggen het niet, hè? Nee, er is geen tekst bij. Je moet het er maar opmaken van... Postbank. Of... Randstad, had het ook kunnen zijn. Of Always, had van alles kunnen zijn. Nou is dat een ander loket, maar... Uh... Maar je niet zo lang hoeft te wachten. Maar de... uh, ik, ik ben al heel lang... Het is ook niet echt om vrolijk van te worden. Hoe lang dan? Heel erg lang. Lang. Het is een blues, is dit. Hè? Wij noemen dit een blues, hè? Korbakker en ik. Maar Haal en ik dit wow. een hele aparte manier van piano spelen. Zo is Louis van Dijk begonnen, Zo. Ze hebben ze er een vleugel voor gezet. en nee, nee, Tegenwoordig speelt hij samen met Jan Veen, hè? Dat is... Zo is de postbank groot geworden, hè? Zo. speelt onze werkstal. <lacht> Alleen de zwarte toetsen. <lacht> maar Schubert die had dat niet. Die had geen rekening. Die had niks. Baby, I'm Ja. Animals. Haha. ja, een leuke plaat. het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Ja, en u mag uh, potlood en papier en zo uh, bij elkaar halen. Want uh, er komt... Uh, Zometeen het recept, hè? Ja, zometeen komt het recept. Maar eerst nog even uh, Ben Howard. Met Forget Where We Were. Hierna nou dus het recept. Oh, hey. I wasn't You were in the kitchen And the bird Hours. forget where we were dat is een Ben Howard, zijn nieuwe uh, single. Uh, ja, ik zei het al. Potlood en papier. Of pen en papier. Of weet ik veel. Krijtje en lei. Of weet ik veel. Stift en lei. Klaar, dan want er komt het recept van de week. Jawel.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 Schuinenstreep Zandvoort Lunch. En daar kunt u straks het recept rustig nalezen. Vandaag gaan we maken een penne met worst en prei voor vier personen. De ingrediënten die u daarvoor nodig heeft zijn... 300 gram volkoren penne pasta. Zak 500 gram biologisch. Uh, 2L walnoten, een bakje van uh, 60 gram ongeveer. Een schaal runder chipolata worstjes, 300 gram... Uh, 3L olijfolie, 600 gram prei, gewassen en in halve ringen... en 75 gram uh, grana padano, dat is kaas, geraspt. Bereiden. Kook de pennen volgens de aanwijzing op de, verpal, uh, de verpakking beet gaar. Rooster ondertussen de walnoten in een koekenpan zonder olie of boter drie minuten. Laat afkoelen en op een bord en hak ze grof. Snijd de worstjes in stukken van 2 centimeter. Verhit de olie in een hapjespan en bak de chipotle 4 minuten. Voeg de prei toe en bak 4 minuten mee. Breng op smaak met peper en zout. Schep de pennen om met het worstprijmengsel en verdeel over 4 borden. Bestrooi met de walnoten en de kaas. Nou, dat is weer een heerlijk uh, gerechtje wat u niet al te moeilijk zelf kunt maken natuurlijk. En wat ook uh, streven is, allemaal van die gerechtjes die gewoon weinig kosten. Mag niet meer kosten dan een tientje. Nou, dat, uh, dat lukt iedere keer weer. En dat is ook in dit geval zo. Het is een gerecht voor vier personen. U kunt het uh, strakjes natuurlijk rustig nalezen op onze Facebookpagina. Ik zeg het nog maar een keer. www.facebook.com Slash, oftewel scan streep. En dan Zandvoort luncht. Ja, als u dat doet, komt u op onze Facebookpagina. En daar staat het allemaal op. Leuk, hè? Lekker eten. festival met Calma, After the Storm. Dit is de opvolger daarvan. Het heet Kimmy a Reason. Ja, dat is allemaal niet meer dus. Want Welen is alweer weg en zo. Er zit nu een andere zanger bij geloof ik. Maar maakt het uit. Het heet nog steeds Common Linets. Ilse de Lange en nog iemand. No trouble All about the bass By the bass, bass No trouble I'm all about the bass the bass No trouble I'm all about the bass face, the bass, bass, bass. bass Yeah, is pretty clear I ain't no size two But I can shake it shake it.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 Een onvermijdelijke strijd, zo blijkt al snel. Want het dreunende geluid van botsende geweien is, is gedurende de bronstijd veelvuldig te horen. Reden te meer om uitgebreid aandacht te geven aan dit prachtige paringsritueel... en Zandvoort aan zee in oktober wild te maken. Om iedereen de gelegenheid te geven dit prachtige natuurfenomeen te kunnen aanschouwen... worden er in oktober speciale burlwandelingen georganiseerd.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 Welke maatregelen zijn nodig en wat moet er met die verzorgingshuizen gebeuren? De partij vindt dat de, het moet nemen. Uh, dat de gemeente het voortouw moet nemen... ...en heeft in een bespreeknotitie een aantal oplossingsrichtingen gegeven. In Haarlem wordt woensdag begonnen met het opknappen van dubbeldekkers. 418 rijtuigen worden onder handen genomen... Waarna ze vanaf 2016 een stuk comfortabeler en zuiniger weer het spoor op kunnen. Aansluiting wil ik graag even melden dat aanstaande zaterdag... het de jubileumdag is van de Nederlandse spoorwegen. 175 jaar bestaan ze dan. U kunt die, uh, dat opknappen van die dubbeldekkers in die werkplaats in Harlem, dat kunt u met eigen ogen aanschouwen. Aanstaande zaterdag is het namelijk daar open huis. Vanaf 10 uur s morgens kunt u terecht bij de NetTrain werkplaats in Haarlem... om daar zelf een kijkje te gaan nemen bij de werkzaamheden die daar plaatsvinden. En dat lijkt mij persoonlijk buitengewoon interessant. Um, u moet u wel, als het eh, enigszins kan, van tevoren even aanmelden via www.nettrain.nl. Dan kunt u namelijk daar eh, even opgeven met hoeveel mensen u komt... En dat vinden ze wel zo prettig, want dan kunnen ze we dus ongeveer weten hoeveel koffie ze moeten zetten. Hè? Ja, toch? Dat is simpel. Dus aanstaande zaterdag is dat. En uh, die jubileumdag van de NS wordt nog op meerdere plaatsen gevierd. En als ik goed ben ingelicht. Dan staat de eerste locomotief die ooit in Nederland reed. Althans, een replica ervan. Want het originele bestaat helaas niet meer. Maar een replica van de Arend. De eerste locomotief die de rit tussen Amsterdam en Haarlem maakte in 1839. Die staat in Amsterdam op het plein voor het Centraal Station. Dus de NS, 175 jaar. En dat is interessant. Dus als u dat wil zien, in Haarlem vooral. Want dat is voor ons dichtstbij. Die nettreinwerkplaats, U weet waar die zit. Die zit tegenover de koepelgevangenis. Uh, Amsterdamse vaart naast het spoor. en uh, nou, Het is buitengewoon interessant. Ik ga, ook, ik ga ook zeker kijken. Ik ben een beetje treinengek, dus ik ga daar wel kijken. Goed, tot zover dat. Uh, de politie heeft zondagavond twee mannen van 25 en 26 jaar aangehouden... voor vernieling van een treinwagon aan de Korte versprongweg in Haarlem. De beveiliging had de mannen graffiti zien spuiten op een treinwagon... en besloot over te gaan tot aanhouding. Agenten hebben de verdachten van de beveiliging overgenomen... en ingesloten op het politiebureau. Het is dus te gek voor woorden dat als de NS nou zo'n moeite doet... om die treinen mooi te laten zijn en prachtig op te knappen... Dus ik heb het al diverse keren gezien... dat er dan weer een stel van die idioten zijn... die dan dat weer onder moeten spuiten met die graffiti-troep. Ik begrijp dat. niet. Vroeger hadden we daar een spreekwoord voor. Gekken en dwaasen schrijven hun naam op deuren en glazen. Muren en glazen. Nou daar kun je de, dit wel een beetje op toe, van toepassing maken. Dus uh, mooie, goede graffiti door kunstenaars woord is prachtig. Maar dat geklieder op muren en op, op rolluiken en vooral ook op treinen... het is het aanzien niet waard. Het ziet er gewoon verschrikkelijk lelijk uit. Dus uh, afblijven. Oftewel, zoals eens zeiden, AB met je VP. Oftewel afblijven met je vaderpoten, zo is dat. Dus bezit van een ander en dat ga je niet onderlopen kliederen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 Maar al vrij snel gaat de zon schijnen. Het blijft droog en het wordt 24 graden. Vanavond en de komende nacht is het helder met kans op nevel. De oostenwind waait zwak tot matig en de temperatuur daalt naar 15 graden. En het is nog steeds, ik weet niet, ik heb nog niet gehoord of we het gehaald hebben... maar als het vandaag dus zo is dat in de beeld de 26,5 graden gaan wordt... is het de warmste 17 september ooit. Now, stop the yes yes sir boy. That was See the play. en Anna McCarrigle. Oh, dat is wel een, een, een mixie van nationaliteiten, denk ik. McCarrigle, dat klinkt dan weer Schots. Ze komen uit Canada en ze zingen Frans. Ja. Nou, over een mixie gesproken. Kate en Anna McCarrigle. En het heet Complète sur pour Sainte-Catherine. Jawel. Woe. Oké, okay, uh, nou, lekker internationaal. Dus dat wel weer, dan weer wel. U luistert nog steeds je CfM Lunch... dames en heren, op deze prachtige... woensdag de 17e september. We'll do it all. Chasing Cars... MUZIEK We staan nog steeds als EFM, Zandvoort, Zandvoort Lunch, dames en heren, op deze woensdag de 17e. Aha, jawel. En het uh, is Anouk. Places to go. MUZIEK Van Anouk Beter dan de vorige, moet ik zeggen ja, dat vond ik niet zo vlam. Deze vind ik wel weer mooi Anouk En het nummer heet Places to go Ja, zo is dat uh, even Oeh, ja, we hebben nog wel even Nou, nog even een paar mooie platen voor u draaien Onder andere deze De gekke gouden oude van de Doobie Brothers Komstig van het album The Captain and Me En ik vind het nog steeds een van hun aller aller aller aller, aller beste nummers China Grow! and me, 1932. Een geweldige plaat is dit toch. China Grove. De levens ridden van Zandvoort, ook ah, op tv. ZFM Text TV, op kanaal 45. En dit is uh, Ricky Lee Jones. Ook zo'n lekkere. Chucky e is in love. Four Seasons December '63 Of uh, als ondertitel... Oh, what a night. Wat een lekkere platen. dat was gelijk de laatste. Ja, wat dit programma betreft wel. Ja, het zit erop, jongens. Ik kan er ook niks aan doen. Nou, het zit er voor mij nog niet op. Want ik moet nog twee uur uh, vanieljaren gaan. Het uh, ja, is al helemaal zo. Dus, uh, na het nieuws van... Uh, twee uur gaan we vrolijk door. gaan we de computers uitzetten. En gaan we over naar het betere handwerk. Gewoon weer de echte abelgrammen van platen. 30 centimeter op vinyl. En uh, Haarlem staat helemaal in het teken van vinyl. Haarlem, vinyl staat. Een hele tentoonstelling in, uh, in het Historisch Museum. Moet u beslist ook eens gaan kijken. Is de moeite waard. Goed, uh, ik ga even een bakje doen. En uh, na het nieuws zie ik u weer terug voor de vinyljaren. Tot zo.